Hij leek het vooral gemunt te hebben op vrouwen. Gisteravond deed de politie een inval in een appartement in Turku. Vier mensen zijn gearresteerd. Ook zij hebben de Marokkaanse nationaliteit. Mensen met een KPN alles in één pakket zijn vandaag lastig via hun vaste telefoon te bereiken. Het telecombedrijf komt sinds vanmorgen met een storing. Volgens KPN gaat het niet om alle abonnees. De klachten komen wel uit alle hoeken van het land. In de loop van de middag verwacht KPN de problemen opgelost te hebben. Klanten kunnen nog wel tv kijken, mobiel bellen en op internet. De Spaanse politie heeft vanmorgen in Ripoy het huis van een imam doorzocht, meldt de krant El Pais. Mogelijk was de geestelijke nauw betrokken bij de aanslagen in Barcelona en Cambrils en is hij omgekomen bij de ontploffing in het huis in Alcanar, waar de terroristen hun aanslagen voorbereiden. Van alle verdachten is er nog één voortvluchtig. Dat is de 22-jarige Younes Abay-Kayoub. Mogelijk was hij de bestuurder van het busje dat op de Ramlas in Barcelona 13 mensen doodreed. In de Russische plaats Surgut zijn acht mensen gewond geraakt. toen een man mensen om zich heen aanviel. Hij is doodgeschoten door de politie. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Twee van hen verkeren volgens het staatspersbureau Ria Novosti in kritieke toestand.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 Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Veja te diga cosas al oído. Para que te si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Durmo en las paredes de tu laberinto. Te acerro en tu cuerpo todo un manuscrito. Uh -huh. Poquito, cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que saben, ese es un rompecabezas, pero para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 Ja, Louis Vons, hier samen met uh, Daddy Yankee. En uh, uiteraard ook nog uh, Justin Bieber. Dat was Despacito. Ja, uur twee met uiteraard aandacht voor de DTM-race van vandaag op het circuit Zandvoort. En uh, ja, het gaat lekker daar. Heel veel uh, pitstops uh, op dit moment uh, al gaande. En uh, achter de rug, uh, Albert Jan. Ja, ook dat klopt. Alleen de top, uh, top 8 even zo uit mijn hoofd. Of top 6, moet ik zeggen. Die, zijn, die hebben nog geen pitstop gemaakt, dus die moeten alsnog een pitstop maken. Maar we gaan over een tweetal platen weer rechtstreeks over... naar onze collega Willem van Densen voor een verslag halverwege de race. De race 1 moet ik zeggen, want morgen is het natuurlijk ook weer... Een volop een racedag op het circuit Zandvoort. En dan, uh, laten we zeggen, Lex heeft wel gelijk... want het zonnetje gaat steeds meer schijnen. Ja, hè? lekker hè? Helemaal goed. Dus prachtig weer, een en al Zandvoort promotie hier... Uh, goed, half vier, de evenementenagenda. En uh, natuurlijk, de dancing in the street is om twee uur begonnen, niet te vergeten. Dus mocht u in het centrum zijn, heerlijke muziek, geniet ervan. Uh, het uh, zeilgeweld bij de watersportvereniging Zandvoort... tijdens de tweedaagse van Zandvoort. En natuurlijk het racegeweld op het circuit. Half vier, zoals gezegd, de evenementenagenda. We hebben nog Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om op het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Zo is dat, uh, Op het jaar te kijken doe je via www.zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. We zeggen goedemiddag. Toi. Un petit tout, un petit jour, entre tes bras, un petit tout, un petit jour, entre tes bras. Ja, maar we moeten een flinke strijd gaan op het circuit Zandvoort. Daarover zometeen veel meer. Want gaan we gaan weer contact opnemen met Willem van deze live vanaf het circuit Zandvoort. Maar dit is deze van Bob Marley en de Welers. Dat was hem, de single van Bob Marley en de Wailers. Pit Report. Pit Report. Ja, we schakelen weer live over naar het circuit, naar Willem van Dinsen. Want uh, ja, er is een spannende race gaande daar op circuit, uh, Willem. Ja, dat kunnen we zeggen, DTM uh, op Zandvoort. We zijn halfweg, weg, half weg uh, een kleine half uur nog te gaan in uh, deze race. Mooi en uh, DTM is tegenwoordig verplicht eens... En uh, wanneer je maken wil, uh, dat maak jij helemaal zelf uit. Er zijn uh, een aantal, die hebben dat de eerste ronde al gedaan. Er zijn er, uh, die hebben het nog totaal niet gedaan. Dus ja, maak het wel iets onoverzichtelijker uh, voor ons van ja, hoe gaat het eindigen? Al maar dan is het zo... Uh, dat we op dit moment uh, René Rast aan de leiding hebben. René Rast, ja, een oude bekende, jarenlang uh, heftige strijd gevoerd met uh, Jeroen Leonardo uh, in de Porsche Superkop. Ik heb vorig jaar gedemonstreerd hier in uh, Zalvoort in de TTM. En hij doet het hartstikke goed uh, dit te doen. Er staat tweede in het kampioenschap. Eén van Matthias Ekstreum. Nou Ekström, de leider in het kampioenschap. Maar gaat had nu ongetwijfeld uh, versteren hier. na naast zijn uh, dtm activiteit ook actief in de rallycross. Hij is je van wereldkampioen rallycross. Dat hij dat beheerst liet eerder zien in de wedstrijd. Hij ging eraf in de Gerla, bleef uit de bovenmuur. Maar hij staat toch uh, flink. En een hele kors, uh, door het uh, gras. En er is een heel stuk uh, teruggevallen uh, in het veld. Die ook teruggevallen is. is dus iemand die we uh, drie weken terug nog aan de start hebben zien. Staan, uh, race, die staan van de formule 1-race. paul die resta. Ingevallen in uh, Hongarije Voor Filippe uh, Massa. En hier weer terug in de DTF. Maar... En merkt het toch niet helemaal uh, ja, zoals we het hebben wil uh, voor deze pauli directa. Formule 1, DDM en het hele circus hier ja, zit een dicht lijntje, wat ik al zei. De eerdere uh, leider in de wedstrijd, uh, Tim O'Klok, ook een ex-formule uh, 1-coureur. Ja, en uh, ook toekomstige coureurs uh, in de Formule 1 vinden we terug in de DDM. Kijken we nog even naar vorig jaar, hadden we hier Esteban Ocon in de DDM actief. Ja, en is nu een van de sterren Oké okay, uh, Willem, de race is uh, zojuist om uh, kwart voor drie gestart. We hebben nog een uh, minuutje of 25. klopt dat? Dat klopt, ja rond kwart uh, voor vier uh, gaan we de prijskoop uh, zien en dan weten we... ...die uiteindelijk de winnaar is. Ik durf er nog geen uh, spelling te doen. Want de strijd op de baan is uh, heftig. En ook met die geestwerke uh, nog te gaan... Uh, ...kan een hoop verandering uh, zorgen in hetzelfde... Nu nog René Rast met de leiding, maar dat zal nog overblijven gaan veranderen. nog. Oké, okay, dankjewel Willem voor deze update. En uh, straks komen we weer bij je terug voor het vervolg. We spannen de spannende race inderdaad op het circuit Zandvoort. Yeah, you know I've been you feel the same as well. You know I used to be in one d come a freak. People want me for one thing, that's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. One Coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me. F1 uh, inside Ferrari, six kiss be. Girl, I love it when your body grinds on me. Oh, yeah. oh. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me.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 Down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vanaf volgende week zaterdag, dan gaat het weer gebeuren bij CFM. De 20 beste plaats van Europa in de Euro Breakdown. Op zaterdagavond tussen 7 en 9 met een nieuwe presentator. Jawel, en deze plaat hier gaat vast en zeker ook in de lijst voorkomen. Het is 9 minuten voor half 4, tijd voor zoveel nieuws in het kort, deel 2. Een 33-jarige Zandvoort Zandvoorter is donderdagavond door de politie aangehouden... omdat hij kort daarvoor een 31-jarige man met een knuppel zou hebben geslagen. Toen agenten na de melding rond 9 uur s'avonds naar de Koningsstraat reden... troffen ze daar een 31-jarige lichtgewonden slachtoffer aan...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 Nadat ze werd aangereden door een fietser langs de boulevard Bernard in Zandvoort. De toeristen liepen bij een gebroken enkel op. Het slachtoffer liep met drie andere personen over het fietspad toen het misging. Ze werd aangereden en kwam daardoor ongelukkig ten val. Het ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer. Ze werd met een gebroken enkel naar het ziekenhuis gevoerd voor verdere behandeling. Eenmalig wandelen over Natuurbrug Zeepoort. De Natuurbrug Zeepoort over de Zeeweg in Overveen is bijna klaar.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 Jawel, blijf luisteren naar CFM, Houd houden uiteraard de race van de DTM voor je in de gaten. En verder de laatste nieuwtjes, je hoort ze bij ZFM Softworks. Je eigen lokale radio, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Ik sta niet aan de graal, met mijn mond vol tanden. Nee, ik heb nog maal, wel mijn woordje klaar. Het is net of nou, alles is veranderd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 Daar dan nog aan. Die jongen kon niet meer...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 een lekker deuntje op de zaterdagmiddag bij ZFM Zandvoort. Je hoorde Williams, samen met Kelvin uh, Harris. De grootheid van dit moment, dat was Fields. Inmiddels half vier, tijd voor de evenmiddag en een beetje korter. Want we gaan ze dadelijk weer live schakelen naar het circuit Ja, nou zoals al gezegd, he, vandaag en morgen, het is gisteren eigenlijk al begonnen met een uh, vrije training. ...van de DTM. En dan hebben we het natuurlijk over het circuit Zandvoort. Vandaag nog en morgen racegeweld, Duits racegeweld op het circuit Zandvoort. En echt voor de liefhebbers, het is een aanrader om dan, als het vandaag niet lukt... ...morgen naar het circuit te gaan om dit live te aanschouwen. Het is echt een aanrader. Goed, dan hebben we de, dit weekend ook voor de watersportliefhebbers. natuurlijk de Tweedaagse van Zandvoort. En dan hebben we het natuurlijk over de Watersportvereniging Zandvoort. Die bestaat vandaag of dit jaar 50 jaar. Dus de nodige extra activiteiten tijdens deze Tweedaagse van Zandvoort. staan op het programma of zijn inmiddels gerealiseerd. En dan hebben we het natuurlijk over uh, uh, meer informatie over dat Tweedaagse zeilevenement kunt u nakijken op www.wvzandvoort.nl. www.wvzandvoort.nl dus Schroom niet, watersportliefhebbers. Ga naar de watersportvereniging aan de boulevard Paulus Lood, 67... om het watersport te aanschouwen. En zoals al eerder gememoreerd in dit programma... vanaf twee uur vanmiddag wordt er gedanst in de Zandvoort... en het gaat vanavond natuurlijk rustig verder. Zowel in de Haltenstraat, waar vier Podia Dorpstraat... Dorpplein bij de Jenks en Kerkplein... Ook natuurlijk de nodige activiteiten vanavond. Dus het is na de races op het circuit Zandvoort en na de zeilwedstrijden... heerlijk feesten eh, onder het motto van Dancing in the Street. En als het nu allemaal wat te luidruchtig wordt... kunt u natuurlijk ook nog naar het Zandvoortsmuseum. Want daar is momenteel het, eh, de tentoonstelling Hollandse Meesters. En dat speelt zich af in het Zandvoortsmuseum Swalewestraat nummertje 1. Meer informatie over deze tentoonstelling... en over alle andere activiteiten van het museum... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl www voor Tot zover de evenementen van dit weekend. Oké, okay, dankjewel albert -Jan. En zo dadelijk gaan we weer live schakelen naar het circuit... naar Willem van Dinssen. Want daar is een spannende race gaande. En uh, ja, hoe dit allemaal verloopt daar... dat hoor je naar deze van uh, Pieter Tos en Johnny B. Good. Willem Bruis die is helemaal gek van uh, reggae. Dus uh, deze van Pieter Tuss, die draaien we speciaal voor hem. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, met nog uh, ruim zes minuten op de klok gaan we weer uh, snel overschakelen naar uh, Willem van Dezen. Op circuit Zalvoort voor de race van de DTM, Willem. Ja, het DTM, je. zei het al, De hebben strijd op de klas. Uh, het is toch zo dat we drie BMW's aan de leiding hebben de kop is het inmiddels weer uh, Timo Cross met de tweede plaats Michael Wiedman en derde de Belg uh, Maxi Martin. Maar zij worden gejaagd, opgejaagd door uh, Mike Rockenveller uh, in een Audi die uh, op allerlei uh, manieren probeert die uh, Belg Martin voorbij te komen. En vlak daarachter uh, vindt nog weer terug uh, de tweede Audi van uh, Jamie Green. Audi lijkt een erg goed te doen op de baan. Het enige probleem voor zich is dat hij drie TMW's voor zit. En de, derde, de man op de derde plaats Maxi Mart, Ja, Die verdedigt niet alleen zijn eigen positie, maar die verdedigt haar met flink verdedigend rijden. Op die van zijn teamgenoten voor Aan de leiding Timo Klok en op de tweede plaats Marco Liefman. Kijk we nog even verder terug in het zand. Ik zie ook René Rast, ook onderweg in een Audi. Ook volop bezig met actie, om te proberen verder naar voren te komen. Het is 38 hele mooie dingen in de Audi is Maro Engel. En Hij zie de jaren op, ja, 1 coureur van drie weken alles in de weg uh, Rast is momenteel leider in het WK met 113 punten. Maar uh, de nummer twee, heb jij zicht op uh, Matthias Ekström? Ekström, zoals de heer vertelt al. Op mij is hij de leider in het kampioenschap. En Rast op de tweede plaats. Die speelde eerder in de Gela-bocht. Zoals ik zei, Xuim ook wereldkampioen, huidige wereldkampioen, rallycross. rallycross dat hij dat kan Lieky hier zien in de GLA. Maar verloor daarmee zoveel posities dat hij nu de 6 e plaats hebt en geen enkel punt binnen gaat halen, die XUM. Oké, dus dat verschil wordt alleen maar groter in de, in de, in de, om de leiding van het WK. Ja, dat gaat in voordeel uh, spreken van uh, René Dars. Maar goed, dus, uh, morgen hebben we nog weer een race. Het kan zomaar zijn dat uh, ik ze uh, even goed als uh, leider zoonvoet gaat verlaten. Oké, okay, nou ik zou zeggen tot zover. Uh, hartelijk dank. We komen uh, kort na de finish weer bij je terug, uh, Willem. Oké, okay, tot zo. Tot dan. Dat was uh, Willem van deze live vanaf het circuit Zandvoort. Inderdaad, een spannende race met op dit moment aan de leiding Timo Klok. Ja, het is een beetje BMW, BMW, BMW en dan de Audi. We houden het in de gaten. Eens. Straks hoor je hoe de wedstrijd is afgelopen. Na onder meer deze single van The New Juice The Point of No Return. om deze klassieke weer eens terug te horen. Die hoorde de Nielshoes uit de jaren tachtig en de Point of No Return. Ja, om half vier hadden we een beetje korte evenementagenda, Dus je hebt nog wat evenementen van ons te goed. Ja, in de deel 1 deden we dus de evenementen van dit weekend. En, ook, en dan, nu gaan we naar, over naar deel 2. En dan beginnen we op 25 augustus en dan hebben we het over het Zandvoorts Museum. Zoals u wellicht weet, geachte eh, luisteraars en kijkers, eh, vindt op 1, 2 en 3 september weer de historische Grand Prix-weekend plaats op het circuit Zandvoort. Daaraan eh, voorafgaand en gedurende dat evenement is er dus ook een uh, mooie expositie uh, in het Zandvoortsmuseum. En uh, dat, is natuurlijk, dat gaat allemaal over de Grand Prix van Zandvoort in het verleden, de historische Grand Prix. Heel veel, uh, uh, heel veel uh, historische foto's uit de, uit de afgaande jaren... En natuurlijk ook veel tijd en aandacht speciaal voor de Lotus. Want wie kent, wie kent Jim Clark nog niet van, uit die periode? Die tentoonstelling begint op 25 augustus eh, om 4 uur s middags. En nu hebben we deze ook van harte uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn. En die, eh, die expositie duurt nog tot en met 1 oktober 2017. Dus dat allemaal op 25 augustus om 4 uur de officiële opening van het Grand Prix Ge Historische Gebeuren in het Zandvoort Museum met speciale aandacht voor Lotus. Ja, ik zat vanmorgen naar uh, Goedemorgen Zandvoort uh, te luisteren. Ja. En toen kwam jouw naam nog even langs uh, over deze, deze expositie. <laughs> ja, ik exposeer ook. Ja, ja, ja, ja, ja, met een Lotus. Maar je moet heel goed zoeken. Ja. <laughs> Hij is mega groot, is de mag, matchbox. Ja, ik kan hem bijna niet missen, maar goed. Ja, nee, ik, ik, had, zo, ik had nog zo'n zo, zo, zo, zo, zo matchbox van uit uh, mijn vroegere jeugd. En het was inderdaad ook een lotus, lotusrecht, zo'n groene met een gele streep erop. En ik, ik, ik ging daarmee naar het museum en ik zei zo van... God, kunnen jullie er wat mee? Hier met dat ding. Oké, okay, <laughs> dus hij staat er ook. Ik, dus ik exposeer <laughs> ook. Heel mooi. Goed, uh, blijven we even op 25 augustus. Want dan is het weer tijd voor de, ook voor de, om 12 uur voor de Ibiza-markt. De Ibiza-markt on Tour is geïnspireerd op de hippische markten van, op het eiland Ibiza. 25 augustus van 12 tot 8 uur is hij, er, is hij weer. En dat is natuurlijk allemaal op het Badhuisplein. Op 26 augustus is het weer tijd voor de Jutters Kofferbakmarkt. En dan hebben we het om 10 uur s morgens. Deze 26 augustus gaat dat allemaal weer los, zogezegd. En dat duurt tot 4 uur. De place to be is natuurlijk uh, het uh, Gasthuisplein. Dat allemaal met de Jutterskofferbakmarkt. Kofferbakmarkt. Uh, op 26 augustus, als het niet te hard waait... is het natuurlijk ook weer tijd voor de Zomermarkt en de Boulevard Zandvoort. En uh, dat begint dan om 11 uur s morgens nog tot, tot 9 uur s avonds. Dan gaan we naar 27 augustus, want dan is het tijd voor de zomermarkt. En die begint om 10 uur tot 18.00 uur. Meer dan 300 kramen zullen het centrum van Zandvoort weer opvleuren. Met van allerlei, van allerlei attributen die te koop zijn. Meer dan 300 kramen, u hoort het goed, dat op 27 augustus tijdens de traditionele zomermarkt van 10 uur tot 6 uur. En de place to be is natuurlijk het centrum van Zandvoort. Tot zover. Oké, okay, dankjewel. Ja, de race is uh, ook voorbij. Straks daar meer over van Willem van der Want dan gaan We gaan weer live schakelen naar Sanford. Zandvoort. Meneer Pieter Allen. When Now I'm not the kind of person with a persuasion. Or dancing, or romancer but I give in to the rhythm and my feet follow the beat and I'll... bij het zonnige weer van vandaag horen de zonnige klanken van Peter Allen. Cfm, race Radio Pit Report. Dat was inderdaad I Go To Rio. Nou, wij gaan uh, niet naar de uh, Rio toe. Nee, we gaan gewoon naar het circuit Zandvoort overschakelen. Want de race zit er inmiddels uh, op, uh, Willem. Ja, gaat goed. Uh, goede dag, ja. Het circuit Zandvoort. Zojuist de uh, vriendschap van de DTM race. Ja, en het is toch een TNV uh, feestje uh, geworden. En tot plaats 1 uh, Timo Kok. Tweede Marco Wietman en derde de Belg Maxime Martin naar Timo Glock Ongetwijfeld bij de luisteraars, uh, sommige van de luisteraars, uh, wel bekend. Als wij kijken naar uh, RTL uh, op de Grand Prix weekenden en daar uh, Formule 1 volgen, dan zien ze daar altijd zo'n uh, klein uh, mannetje, bepaald mannetje, die uh, analyses doet en dergelijke uh, voor de Formule 1. En dat is uh, Timo Glock. Naast het feit dat hij er goed over kan praten, kan hij ook goed rijden. Dus. Ja, dat blijkt maar weer. En uh, ja, het succes van uh, BMW, was dat uh, verwacht eigenlijk uh, op circuit? Nou ja, het was uh, op uh, die manier verwacht. En natuurlijk naar de kwalificatie waar, uh, ja, dat uh, die gezegd te worden... BMW toch wel mazzel gehad heeft uh, met de uh, weersomstandigheden. Zij waren uh, zo slim. Nou, misschien hebben ze een uh, goede weerman... ...om goed en bij tijd uh, het spiel te gaan... ...om te kwalificeren. De andere teams, ja, die toch... ...met wat uh, nattigheid te maken op de baan. Vandaar dat we BMW al hadden... ...met uh, de vier eerste uh, startplaatsen... Ja, en als je vier BMW's voor je hebt, is het altijd uh, moeilijk om uh, voorbij te gaan natuurlijk. Want uh, de vierde verdedigt het wel goed uh, en dan heb je er nog drie uh, te gaan. En uh, het is een uitermate uh, lastige zaak uh, op Of het morgen ook zo'n BMW uh, feestje gaat worden hier. Wanneer we uh, allemaal uh, onder gelijke omstandigheden kwalificeren en ook de race uh, van start gaan. Dat durf ik te betwijfelen. Zet mijn geld uh, morgen op een Audi. Ja, nou ja, Timo Klok is in ieder geval een uh, bekende naam uh, in de DTM. Vandaag dus uh, gewonnen op uh, Zandvoort. Hoe staat hij eigenlijk uh, in het uh, klassement op dit moment? Uh, ik moet je even zeggen, ik heb niet helemaal het overzicht op het klassement. Ik weet wel, het uh, klassement aangaande, dat we aan het begin van de race dat we Ekstrom als leider hadden in het uh, klassement. Nou, Exum uh, heeft geen punt gehaald vandaag. De man op de tweede plaats, uh, Rast, heeft dat wel gedaan... En die uh, is uh, extreem voorbij gegaan en is nu de leider in het departement. Nou, ik kan je mededelen dat Timo Glock uh, momenteel een zevende, of voor de aanvang van deze race op een zevende plek was terug te vinden. Oh, oké, okay, kijk eens aan. Nou, dat is mooi. Uh, dit zal ongetwijfeld uh, opgeschoven zijn. Ja, maar uh, daarover morgen meer. Uh, is het nou uh, afgelopen voor vandaag? Nee, het is helemaal niet afgelopen. We hebben nog wel wat uh, een en ander te doen hier. Wat we nog krijgen is uh, zo dadelijk uh, kwalificaties uh, voor de uh, Formule 3 race uh, van zondag. Van twee races, Formule 3. Overigens hebben die uh, vanmorgen ook al een uh, race uh, gereden. Die gewoon werd door uh, ja, het supertalent, 17 jaar oud, uh, Landau Norris uit uh, Engeland. Komt uh, die? ...opgepakt door McLaren. Drie weken terug een testdag gehad voor McLaren in Hongarije. En hij was met die auto daar nog sneller als vandoor... Naar ...de vaste McLaren-rijder. En hij zat aan de tijden van Alonso. Die dat ook reed met die McLaren. Dus ja, een jongen die we in de gaten moeten gaan houden. Zij gaan zo dadelijk kwalificeren dus voor de races van morgen. We hebben nog een race... ...van de Audi TT-cup. Dat is een cup met allemaal TT's. Daar zijn vaste rijders, daar zijn ook gastenrijders. Gastenrijders die we hier hebben zijn onder andere Guido van der Garde, ...wel bekend natuurlijk, voormalig voor Formule 1-coureur. En ook Bernard van Oranje doet daarin mee. Daar zien we ook een bekende Formule 1-naam in... ...de naam Vettel. Broertje van Sebastian Vettel, Fabian Vettel... ...die reest in die klasse mee... Ik had trouwens ook de naam van Schumacher Junior tegen. Dat komt uh, Mick Schumacher, die rijdt uh, Formule 3. Morgen uh, eindigde hij op een uh, zesde plaats uh, in het rookie-klassement. Uh, dit is zijn eerste jaar in de Formule 3. Eindigde hij uh, als tweede. Maar in ieder geval, als ik jou goed beluister, is het nog volop racegeweld tot, tot laat in de avond, zou ik het bijna ja. zeggen. Tot laat in de avond, want uh, ik dacht om zes uh, uur of om zeven uur zelfs. Dan uh, kijken we nog de start van uh, GT -race. Noor een GT-race. Uh, een europese uh, GT-kampioenschap. En die hebben nog een race over een uur ook. Uh, dus ja, uh, die begint om zes uur, iets na zes. Uh, en die gaan door tot uh, iets na zevenen. Uh. Oké, okay, dan. Uh, nog wat taxi-ritjes. Dus, uh, de herrie gaat nog even door. Ja, want hè, wanneer zien we Max uh, tussen uitstekers in actie? Nou, Max uh, komt niet echt in actie natuurlijk. Het is meer een uh, pr optreden voor uh, Red Bull natuurlijk. Zijn sponsor, hij... Uh, ja, morgen geeft hij een interviewtje... ...op het uh, op uh, ja, grote scherm is dat te zien. Hij maakt dan een herenrondje... ...en hij uh, rijdt uh, morgen de prijs uit aan de winnaars... Uh, ...op het podium uh, van de dtm race Tintje moet ik neerzien als een uh, PR-optreder van uh, Red Bull. Die willen natuurlijk graag aandacht. En die extra aandacht halen ze natuurlijk met uh, Max Verstappen hier op uh, Zandvoort. Max die overigens vandaag uh, actief is in zijn eigen provincie, Limburg. Hij is daar aanwezig bij de zeepkistenrace. De zeepkistenrace. <lacht> Ook daar is hij mee bezig tijdens zijn vakantie. Geweldig. Ja. <laughs> okay. hey Willem, Willem, dankjewel voor dit moment en ja, later meer over de DTM en de andere races dankjewel Niets, niets, niets, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. niets, juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa